Het NOS-journaal. De politie onderzoekt de dood van een 78-jarige vrouw uit Buntschoten. De vrouw werd vrijdag zwaargewond gevonden in haar woning en overleed gisteren in het ziekenhuis. Er zijn meerdere aanwijzingen dat het om een misdrijf gaat, meldt RTV Utrecht. De politie zoekt getuigen. Honderden mensen zijn vanuit Tunesië onderweg naar de Gazastrook. Het convoy van negen bussen wil naar de grensovergang bij Rafah reizen om hulp te bieden. Een woordvoerder van het initiatief zegt dat er nog meer bussen komen... en in totaal 1500 Tunesiërs en bijna 200 Algerijnen met een hulpconvoi mee zullen gaan. Op dit moment mag alleen de omstreden organisatie GHF van Israël hulp verspreiden in Gaza. In Italië hebben niet genoeg mensen gestemd over de vraag... of het voor buitenlanders makkelijker moet worden om de Italiaanse nationaliteit te krijgen. De opkomst was 29%, ver onder het vereiste minimum van 50%. Als het referendum genoeg steun zou krijgen... zouden buitenlanders bijna binnen vijf jaar een Italiaans paspoort kunnen krijgen. Nu moeten ze vaak tien jaar wachten... voor ze de Italiaanse nationaliteit kunnen aanvragen. De Italiaanse premier Meloni stemde niet... en riep haar landgenoten op hetzelfde te doen. Tennis Botik van de Zandschulp heeft zich teruggetrokken... van het grastermilje Rosmalen. Hij zou vanmiddag in actie komen, maar kampt met een schouderblessure... En vorige week meldde ook Tellen Griekspoor zich af. De nummer 1 van Nederland is nog niet hersteld van de buikspierblessure die hij opliep tijdens Roland Garros. Het grastoernooi van Rosmalen begon vandaag en duurt nog tot en met vrijdag. De problemen op het spoor tussen Utrecht Centraal en Woerden zijn voorbij. Door blikseminslag raakte een sein beschadigd en was er de hele ochtend en een deel van de middag geen treinverkeer. De problemen zijn inmiddels opgelost, meldt de NS. In Utrecht raakten ook twee huizen onbewoonbaar na blikseminslagen. Meerdere woningen moesten worden ontruimd. Het weer in het oosten kan nog een bui vallen. Verder is het overal droog bij een graad of 18. Morgen is het overwegend bewolkt en regent het van tijd tot tijd... met temperaturen tussen de 16 en 20 graden. En later in de week is het droger en kan het tropisch warm worden. Dit was het NOS Journaal.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 ...zaken die eeuwig zonde zijn. Zoals bijvoorbeeld ook het verdwijnen van deze band. de Fudge, die heette de band. En dat nummer dat heet uh, Movistar. En dat was het begin meteen van uh, uur nummer 2... ...van deze alternative FM. Wat een beetje ook in de teken staat van... Uh, ...nou laten we zeggen... Uh, ...het uh, begin van alternative FM. We zijn eigenlijk echt begonnen in 2008. Dat is echt de datum. Maar uh, op een gegeven moment nam het de vlucht vanaf... 2010, 2012, toen uh, ging het echt hard. En daar uh, dateert een beetje ook uh, de muziek uh, van uh, vandaag een beetje uit. 2012 tot en met een beetje 2015. En daar uh, voortbordurend op uh, kwam ik ook deze tegen. En die vond ik ook wel heel erg leuk om uh, te laten horen. is Joe Marches met Monsters. Ondanks dat wij hier geen live uitzending hebben, zijn er wel weer mensen hier in de studio. die, die, doen, die zitten wat, wat links en rechts wat, wat te bekijken. Maar dat maakt ook niet uit, want het, dat zorgt er ook wel weer voor de nodige reuring. Want als wij geen live muziek hebben, dan zijn er altijd wel mensen die ergens op de achtergrond wel mee zitten te kletsen. Eén is hem wel bekend, want die doet ook aan dit programma mee. Um, we hadden net de Bohem. De uh, Bohem heette ze tegenwoordig, want die S is afgevallen. Net als. De Golden Earrings destijds. Want ja, dat was Earrings. En toen werd het Golden Earring. Uh, dat is ook met deze club... Uh, de band van uh, de broertjes Huisman. En ja, die hebben dus ook weer een uh, nieuwe single uitgebracht. Sinds een paar weken Always Out At Midnight. En daarvoor hoorde je Joe Marches. Uit 2015 alweer. Dat is ook alweer een tijdje terug. Met Monsters. En die single die ze toen destijds heeft uitgebracht. Dat is ook wel een aardig verhaal wat er aan bij zit. Um, want ja, zij had op een gegeven moment dat uh, nummer geschreven. En daar had ze, uh, ze bij bedacht. Het zijn allemaal enge mensen in de wereld. Nou, lekker actueel denk ik dan. Uh, uh, dan is het een single van 2015. Maar hij is naadloos uh, toe te passen in uh, 2025. Met al die enge mensen in de wereld. Maar waarschijnlijk hebben we al één iemand minder in dit land. Want we mogen 29 oktober kunnen we gewoon hokjes uh, rood kleuren. Ik geef hem gewoon even... Een half politiek statement, uh, statement hier uh, in deze uitzending. Uh, we gaan gewoon verder, want anders dan heb ik hier uh, straks bijna niet meer nek zitten. Norley Hendricks en No Man's Land. Cause my home was broken. But I think it's about the Reap around my tongue I got so used to not be alone Between the ups and downs Swear I let my guard down Students Time that time to say goodbye The clouds are turning dark We become strangers to each other The world is turning upside down Oh I think there is another Is there another I keep calling for all love, angels keep falling They keep falling from above While I keep fighting I keep calling for all love, angels keep falling They keep falling from above Vorige week heb ik uh, iets uh, verzuimd niet te doen. Ik kijk ook even een soort van camera heen. Normaal gesproken staat de camera ook altijd uh, een beetje links van mij. Maar er is hier iemand uh, bezig die is uh, bezig met een soort van camera opstelling. En ik denk, ach weet je wat, ik kijk ook even een beetje mee in die camera. maar Nu haalt hij hem weg, dat is jammer. Dus dan moet ik weer even die, die microfoon weer een beetje omhoog zetten. Uh, maar vorige week had ik uh, verzuimd Judah Rivers uh, te draaien. Ik had wel een nummer van hem laten horen, maar dat was het oude nummer. Terwijl ik toestemming had om het nieuwe nummer, en dat is het nummer wat je net uh, hebt gehoord, Angels Are Falling. In. Dat uh, nummer dat heeft hij vorige week uitgebracht uh, en nu uh, dan alsnog uh, voorbij laten komen. en Hij telt eigenlijk mee voor uh, de 3 voor 12 Noord-Holland Vloedgolf. Ja, nou staat die camera weer opgesteld. Uh, nou, uh, ik blijf niet aan de gang uh, met, dat, uh, met dat hele ding. Ja, ga jij nog even... Ja, ja nu is het leuk. Ja, ja, ja, ja, leuk, uh, leuk, leuk. Ja, ik ben het gewend, uh, Benny. Dus, uh, ja, ja, ja nee, ik, en, en met twee camera's. Ja, ik weet niet, ja, ik weet niet wat, je, wat hier de diepere zin is. Dat werkt niet. Nee, echt niet. Je moet, dat moet je echt aan, uh, aan vakluien. Zo, kijk, hè, het is uh, leuk als je met andere manspullen loopt, uh, loopt uh, te trommelen. Um, we gaan even verder, want uh, dit is De Nieuwe Banks. En Banks gaat volgende week in Patronaal Hanem spelen... op 12 juni. En dat heeft alles te maken met een debuut-EP... die uitgebracht wordt. Maar het heeft ook te maken met haar... Ja, afstuderen, want... daar wordt het dan een beetje aan opgehangen... dat er een debuut-EP komt. En dat zal waarschijnlijk... in de meest kleine zaal van Patronaal zijn. Maar ja, ik heb hier dienst. En als het goed is... komt de volgende week ook weer een single songwriter langs... in de persoon van Gerard Heusingveld. Maar goed genoeg uh, gesproken dit is banks met haar nieuwe en die komt morgen uit quicksand drag me down heet die single i am tainted you love has made me who i am who have painted Our reality i don't understand we had to fake it but i like to play pretend we can make it I promise you I'll never love another hier gewoon uit de regio. bestaat alleen niet meer. En het bijzondere van dit verhaal is ook trouwens... dat Dakota min of meer de voorloper is geweest van Loop. Ja, hoe zit dat? Drie bandleden van deze band, van Dakota... die zijn uiteindelijk overgegaan in Loop. Eerst was het Julia Korthouwer die in de band zit. En tegenwoordig hebben ze weer een andere frontvrouw in de band zitten... Maar uh, in de tijd dat uh, Dakota nog bestond was de frontvrouw Lisa Brammer. En dat uh, was ook wel weer een hele aardige aanleiding. Want die was hier ooit in de studio samen met de twee andere bandleden. En dat waren uh, Annemarie van der Boren en uh, Lana Koper met dubbel O. Dus geen familie, uh, want het is een dubbel O. En ik ben eentje met één uh, een O. Dus dat is het verschil. En daar werd dan ook over gesproken. Over van hoe het dat in het verleden was. Maar ik schijn met die moeder van Lisa Brammer ooit te hebben gewerkt. In een uh, verleden dat ik uh, bij een waterleidingbedrijf nog werkzaam was. Dus dat was nog wel uh, heel erg grappig. Uh, kan ik me nog herinneren van dat uh, gesprek. Dat is ook alweer van een aantal jaren geleden. Maar goed. Um, we gaan over gesprekken gesproken. Luisteren naar een gesprek met Amor. En Amor heet voluit Amor van Rij. En de persoon Amor en de mens Amor gaat vertellen over wat het is om bijvoorbeeld een nieuwe single uit te brengen, want die komt morgen uit. Dat is wishful thinking, maar we hebben het ook over hele andere zaken. Voorafgaand aan dat gesprek heb ik ook nog de andere single er even bij gepakt. Dat is Blue Velvet, die ga je eerst worden, dan het gesprek en dan dus die nieuwe single. aan de telefoon Amor van Rij... en wie goed oplet... weet dat Amor van Rij... ooit deel uitmaakt... van de visual. Of is Amor de visual? Dat kunnen we natuurlijk... aan hem zelf vragen. Uh, hoe zit dat? Uh, Goeie vraag. Ja, de visual is oorspronkelijk ontstaan... Uh, tijdens natuurlijk... dat ik op het, ja, het consultorium dat is oh. alweer best wel wat jaar geleden... Uh, daar heb ik Timon persoon toen ontmoet. En eigenlijk hadden Timon en ik direct een ontzettend goede klik. Uh, heel goed gesprek over filosofie gehad. En, en nou ja goed, zaten we zaten gelijk op één lijn. Mm. En daar is eigenlijk de visual geboren. Ik had nog wel wat ideeën liggen. Um, en uh, ja, hij leek me heel geschikt om, om gewoon mee samen te werken. Toen hebben we best wat geëxperimenteerd. En uh, ja, ook wel echt samen geschreven. Zoals de eerste single, Lost in Translation, uh, hebben echt samen geschreven, zeg maar. Hij heeft uh -huh. daar ook een, een grote bijdrage gehad. En uh, later is er natuurlijk een drummer bijgekomen, Twin van Oosten. Dat uh, was een ontzettend gaaf periode. En toen, hoe meer mensen erbij kwamen, hoe meer je natuurlijk ja, rollen ook gaat verdelen. Uh -huh. uh, dus iedereen heeft altijd wel qua muzikaal een eigen inbreng gehad. Of het gaat om partijen, zeg maar, bedenken en spelen. Um, maar als het gaat om ja, een bepaalde sfeer en visie en, en nou ja, van soort songwriting... ...kwam ik toch wel vaak met gitaarriffjes of ideeën. Mm -hmm. uh, en de teksten heb ik zelf, dus ik zelf geschreven en de zang. Dus laten nou, we zeggen dat, dat er zeker een deel vanuit mij uh, kwam. Maar samen maak je het natuurlijk gewoon uh, een geheel. Dus uh, ja, ik zou zeggen een beetje van alles. Ja, uh... Uh, ja. Nu, nu ben je uh, zelf uh, bezig, want vorig jaar was jij een van de geselecteerden van de popronde, heb ik uh, gezien. Ja. Um, wat is het verschil tussen uh, dat wat jij nu, nu doet en wat je in het verleden hebt uh, gedaan? Het grote verschil is toch echt wel de productionele kant. Mm -hmm. Dus waar ik voorheen, dus, ja, met het visual, eigenlijk meer richt op gitaar en zang en misschien hier en daar wel toetsen. Maar niet echt productie doe ik dat nu volledig wel. Dus ik maak ook uh, in dit project alle drumbeats en ja. de songs van eigenlijk van begin tot eind. Dus alle instrumenten die je hoort. Daar ontferm ik het bij over. En dan eigenlijk ook een beetje de sound. En zodra ik denk dat het nummer alles heeft wat het nodig heeft, um, stuur ik het naar de mixer uh, ja. toe. Ja. Ik, doe, ja, ik doe eigenlijk dus alles zelf. Uh, dus dat is het groot verschil. Ja. ja, heeft het ook iets met, uh, met je identiteit te maken? Want ik uh, maakte aan het begin van dit interview een slip van de tol. Maar mm. uh, je bent natuurlijk non-binair. Dus we praten met ja, ja. de mens, amor van Rij. Ja, ja. Ja, ik moet, ook bedoelen, ik moet er ook wat aan, aan wennen. Want <lacht> op de wijze is dat natuurlijk uh, nog niet altijd helemaal bij mij ook niet ingesleept, zeg maar. Ja. Um, maar dat is wel, ja, hoe ik mezelf in ieder geval het best ervaar. Ja. Um, is het toch wel inderdaad dem, de, Maar ik, ik moet heel erg zeggen dat ik het zelf ook nog niet altijd integreer in, in, in de taal. Oh, en uh, nou. ik snap ook dat mensen niet 1, 2, 3 dat gelijk ook allemaal uh, goed, goed doen. Dus ik, ik ben niet heel strikt ook daarmee. Dan oh. denk ik dat dat misschien wat meer moet zijn. Ja. Maar ik vind het ook niet leuk om mensen op de te erop te wijzen. Want ja. het voetsel, uh, uh, uh, is, is dat... Uh, is dat ook een keuze eigenlijk? Of uh, hoe je in het leven staat? Uh, nee, ja, voor mij niet. Het is, het is, zeg maar als het gaat om identiteit is dat iets wat ik eigenlijk echt wel dat van mijn geboorte ben ik wie ik ben. Ja. Uh, vroeger wilde ik absoluut geen meisje zijn. Ik wilde vroeger echt een jongen zijn. Ja. Nou ja, gewoon nadrukkelijk ook sprak ik dat uit. Ja. Ik was echt wel heel erg jong toen ik dat deed toen uh, toen ik iets van twee was gooi ik de speeltjes uit mijn haren en als mijn moeder aankwam met een jurkje nou dan, uh, dan goed die, die kwam niet aan om zo te zeggen ja um, en ja alles in, van action man tot aan in bomen klimmen ja dat is dat ging gewoon vanzelf dus mm. heel natuurlijk eigenlijk en ook in het in het uiten ervan zijn we ook eruit wilden zien mm -hmm. ja was dan neigde dat altijd gewoon naar naar meer jongen dan uh, meisje nou goed dan kom je natuurlijk, als je wat ouder wordt, en dan word je daar iets wat meer bewust van. Dus richting de middelaar school ben ik me iets meer kan, kan conform, zeg maar, stereotiep gaan uh, leven. Ja. Ik dacht, ja, dat, dat, dat moet of zo. Dus toen durfde ik dat minder goed. Maar ja, toen ik twintig was, dacht ik, zo ben ik niet gelukkig en, en ook niet eerlijk naar mezelf. Ja. En toen ben ik langzamerhand weer steeds meer... Eigenlijk naar hoe ik toen ik heel jong was, eigenlijk al heel eerlijk was, ja. teruggegaan naar mezelf. Dus een keus, ja. Voor mij voelt het niet als een keus. Nee, oké. Okay. Nou, om het te uiten um, is best lastig in deze wereld. Ja. ja uh, dat weet dus. uh, het allemaal. Maar het leuke is dat je in het uh, gesprek net zegt van uh, ik ging dan in bomen klimmen. Dat is het avontuurlijke. Zien we dat ook een beetje terug in het uh, avontuurlijke als het gaat om de muziek die je maakt? Zeker, ja, ja, ja. Ja, ik vind sowieso trouwens met alles wat ik doe, als het gaat op, op muzikaal vlak, um, hou ik ervan experimenteren, maar ook weer dit project. Ja, ik vind het ontzettend gaaf om uh, een nieuw stijl weer, om mezelf uit te dagen. Wel een stijl waar je houdt. Mm. ik ervan van hou, ik ook zelf zoveel naar luister maar ik vind het ontzettend gaaf om, om ja, vanuit niets weer iets te creëren. Dat vind ik, uh, vind ik echt heel cool om te doen. En dan uiteindelijk te zien wat daar uitkomt. En dat is echt... Uh, ja, het is, een, het is een nieuwe weg, maar wel ook echt heel gaaf. en zeker avontuurlijk, ja. Ja, uh, is dit dan wat, wat eigenlijk ook best wel een beetje slaat op, op, op de titel van die single, uh, Wishful Thinking, um, is dat ook, ja, en dan moet ik toch ook eventjes die popronde noemen, want, want wat heeft die popronde voor jou eigenlijk opgeleverd? Voor mij vooral, uh, want dat, dat was ook helder, dus het... Amor was een project dat eigenlijk gewoon nog totaal daglicht niet had gezien. Zeg maar de, natuurlijk, ik, achter de schermen heb ik eraan gewerkt. Maar er was nog helemaal geen nummer uit. Ik had er vrijwel ja, nog niet mee gespeeld eigenlijk. En ik dacht: ja, het popland is een perfecte manier om te voelen hoe, hoe het is, waar het staat. En uh, shows te spelen eigenlijk, en te kijken hoe het publiek reageert. Uh, en ook inderdaad de mensen eromheen. Mm. En dan daarna een, een single vond uit te brengen. Of tijdens de pop toch altijd wel een goede promotie, zeg maar. En, en, en een leuke periode. Um, en om, om daarvoor te borduren, zeg maar. Naar een EP toe werken mm. zeg maar. Het ja, was eigenlijk om, om het te lanceren. Om het uh, een beetje de wereld in te brengen. Ja. Ja, wat, het, wat het deed. Een soort uh, mens van Apollo-roket. Ja, ja, ja. <laughs> ja wilt... Om even de metafoor te gebruiken in dit geval. Wat om, die, om de metafoor hiervoor te gebruiken. Een soort van raket, een lancering, zoiets. Ja, je ja, hebt ja, precies. Het ja. Is een launch, ja, ja, zo, zo ja. zag ik het wel. Ja. En het is wel leuk want iedereen zo uh, gebruikt de poppen, natuurlijk op een heel andere manier. De een uh, heeft al een manager en een boeker en, en een album op zak en uh, yeah. gaat spelen om juist ja, dat weer te promoten. Of, nee, goed, het is heel leuk om te zien uh, dat, dat er zoveel verschillende stadia van, is, van waar de muzikanten... en acts zich, zich in bevinden. Mm. Uh, en dat maakt het ook ontzettend leuk. Nee, ik, vond echt, uh, ik had keer shows gedaan... dus dat was ook wel, best goed eigenlijk. Ja, uh, dan over, over die single... Wishful Thinking. Waar gaat het over? Um, wishful Thinking is eigenlijk... Um, het heeft iets ironisch... want het gaat om... Um, iemand die eigenlijk zoekt... naar de liefde en de persoon... en een soort van het perfecte plaatje... En uh, diegene heeft zo lang gezocht daarnaar. En uiteindelijk ja, lijkt diegene dat te vinden. Maar is het totaal niet... Um, weet je, was het eigenlijk geromantiseerd. Dus de, totaal niet. Dus een beetje van, oh, is, is dit het? Is, is dit dan hoe het moet zijn? Mm. En ik denk ook dat dat wel slaat op uh, ja, hoe mensen vandaag de dag... Met liefde omgaan en uh, ervaren, het is heel ja, erg inwisselbaar. Mm. Um, en en nou, je hebt natuurlijk dingen als polyamorieën voor mensen die met van alles experimenteren. Het gaat een beetje om die snelheid, van dat je mensen een beetje snel um, moe zijn Of we zeggen dat verveeld. Snel verveeld zijn. Ja, ja, ja. Dus zeg maar meer hard willen werken of zo van een relatie. Dus het is dus ook een kleine kritische noot. Ja. Uh, dus het, het is een beetje de verveeldheid van wat we vandaag de dag wel goed kennen met ook, ook ontzettend veel internet en prikkels uh, om ons heen Dus het gaat een beetje over de tijd waarin we leven de snelheid uh, ja. van alles uh, de afsluitende vraag is waar is de mens Amor van Rij te vinden op het wereldwijde web ja op, uh, op Instagram, ik, ik zit ook op TikTok en uh, op Spotify natuurlijk alle Deezer en, uh, en alle uh, streaming platforms um, ja, daar, daar ben ik uh, eigenlijk te vinden. On, on, on, alle online uh, social media dingetjes. Ja. Oké, okay, dankjewel. Ja, gedaan. Jij ook bedankt. Dit is dus wishful thinking van Amor en dat komt morgen uit. En daarvoor heb je uh, het uitgebreide gesprek wat ik uh, eerder een aantal weken geleden heb opgenomen. Want uh, zo werk ik dan in dat geval. En dat uh, is uh, ja, de aanleiding om dit verhaal te vertellen wat bij deze single hoort. Um, we gaan uh, verder, maar dan komen we hier eigenlijk weer een beetje in de recente periode uit. En dat is Low Addicts en None. En dat was Ruby Mus. Daarvoor hoorde je trouwens Lowe Edicts met Non. Uh, en deze Ruby Mus die mag ook meedoen aan de popronde van het komende jaar. Is geselecteerd. Uh, trouwens, in dit uh, uur is zij uh, nummer 2. Want in het vorige uur hadden we er ook al één. En dat is uh, onze plaatsgenote uh, Bodine Monet. Die ook geselecteerd is voor popronde uh, 2025. En ja... Als het dan toch een beetje de nostalgie de overhand gaat krijgen, kom ik ook nog iets tegen van Kees Veerman. En wie is Kees Veerman? Beter bekend als Kees Mayfield. En dat nummer uh, staat op een album wat hij in 2012 heeft uitgebracht. Het is een uh, nummer van ongeveer 7 minuten. En die ga je horen tot aan het eind van dit uur. En het nummer, dat nummer heet Tomorrow is My Slave Name. Thank mm -hmm.